Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Halverwege februari weten we of er weer gekarnavald kan worden. Zijn minister van Justitie Yassir Geus, net ...naar haar gesprek met de burgemeesters van Limburg en Brabant. Ze vindt het nu nog te vroeg om knopen door te hakken. Voor het gesprek gaven de burgemeesters al aan dat anderhalve meter met carnaval niet te handhaven is. Het gaat niet om enkele honderd, het gaat niet om enkele duizend, Het gaat om tienduizenden mensen die carnaval vieren door heel Zuid-Nederland. Hoe zorg je dat iedereen met de carnavalsmuziek in het hoofd en een biertje in de hand rustig op zijn of haar plek blijft zitten op anderhalve meter? Dat lijkt me wel een uitdaging. De komende tijd gaan de burgemeesters van de carnavalsregio's verder met elkaar in gesprek om te kijken hoe carnaval toch door kan gaan. In Duitsland zijn twee mannen opgepakt in verband met twee doodgeschoten politieagenten. De twee agenten van 24, een vrouw en een man van 29, hielden bij een verkeerscontrole een auto aan. Waarna vanuit die auto werd geschoten. De mannen van 38 en 32 werden gearresteerd in de buurt van de grens met Frankrijk. Waarom ze schoten is niet bekend. Het vrachtschip dat vanavond dreigde te stranden bij Den Haag is verder de zee opgesleept. Het schip van 190 meter lang brak vanmorgen in de storm los van zijn anker in IJmuiden en dreef dwars door een park met windturbines richting Scheveningen. Volgens de kustwacht is het wachten op rustig weer en op daglicht voor het schip naar Rotterdam wordt gesleept. In de Verenigde Staten heeft er voor het eerst een professioneel kussengevecht plaatsgevonden. In een boksering gingen tegenstanders niet met elkaar op de vuist, maar moesten ze elkaar onderuit krijgen met kussens. Bij de vrouwen was er een duidelijke winnaar. En nu Women's PFC Pillow Fighting Champion. In de red corner, is Stella. En de Braziliaanse Estela Nunes won dus. Zij mag zich wereldkampioen kussenvechten noemen. Ze kregen een kampioensring en een geldprijs. Vannacht blijft het droog en klaart het wat op. Morgen bewolkt af en toe wat regen. En een graad of acht. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. <middels>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 De initiale op mijn visdoos rechts, jij ja, in de stad op terras met wat slechts, ik heb een groene broek aan met de riks op elke plek, mijn lijn is gevlochten, knippen met mijn zakmes, het best, In mijn haak is het geks, boop het vak gemiddeld, acht keer zwaarder dan de rest, visbladen lees ik s'avonds in mijn bed, heb je peet bij je kieuwen en nu lig je in mijn net, ik vis. Ik vis. Snap je dat gevoel? Ik vis. Ik vis op karper. Snap je dat gevoel? Een koude bak liegt naast me. Met vishouden ondertussen aan mijn haken. Ze azen happen de monden boven water. Trekken maar ze van door dat hele grote water. Visviegels weten wat ik wil halen. Op het zuidsplaatje. Vis schrelt stilzammatig. Klaar wakker op mijn mat met zijn snater, Spakelt nog wat, maar wat kan je er nu maken? Ik vis. Ik vis op kaper. Stap in het gevoel.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 Wie maakte dan ook een liedje over carpervissen? Ja, maar het, het, het, het, hip-hop is in, heb ik een beetje het idee. Hip-hop is in, en, ja. maar vissen is alles behalve in. Nou, vissen, <laughs> dat is uh, totaal niet in, heb dus, ik het idee. Het een maar... stereotype, hè? Op, op alle, in elk geval in die, bij de jeugd, op alle datingsites. Zo. Als je een gast met een vis tegenkomt, dan swipe je direct, direct naar links. Daar zijn we dan, uh, we zijn we dan heel erg uh, lekker mee in, de, in dat opzicht. <laughs> um, want, nou ja, goed, uh, we zitten dus in tweede uur straks gaan we praten met Jill Moss van P60 en NH Pop. En Nha ja, want het zijn twee uh, onderdelen van het uh, gesprek. Uh, het eerste gedeelte zal denk ik over de demo drops uh, gaan en het uh, tweede gedeelte dat uh, gaat over uh, de zaal waar zij aan verbonden is. Ja.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 ik denk dat het uh, nog even niet uh, drieën ziet, uh, dat, uh, dat we dus uh, los kunnen gaan. Want voor voor zou er op waar het ook weer zijn?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 in slow motion Eyes closed It's like we're floating Can't help it Put my hands in the air Reaching for a Secret planet out there Yeah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 slowly moving slowly move me slowly Een vast gegeven in deze uitzendingen. Of het nu ja, Alternatieve FM is, is of de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Maar Singa zit er bijna elke keer wel in. Dit is het laatste wapenfeit van hem. En het ja. uh, komt van een EP. Dat weet ik ook uit mijn hoofd. Ja.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 Draait. Uh, draait, ja, ja. playlist. Uh, dus Thomas Hartenveld, die uh, een collega die is... Van, ja, van. Ja, ja, hij is een collega <laughs> van, van Willem de Waard uh, bij Zwaardvis. Uh, oh ja. ja. ja die, nou ja, ik zeg bij Willem de Waard bij Zwaardvis. Nee, Willem de Waard bij Radio Kapelle. Want Thomas zit ook bij Radio Kapelle. Oh ja. Bang Your Radio is op de dinsdagavond uh, te horen. Dat is een uh, vrij stevig programma. En, Stevige muziek?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 I out of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 kunnen we of 22 februari, als je een metal of hardwerk hebt, daarover praten. Kek. Of 29 maart hebben we weer een normale editie. Ja. Uh, dus gewoon even schaamteloze promotie te tussendoor. Ja, ja, en dat is op de website van NHPop te zien, toch? nh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 Of the night, feel that stone cold luck of your disguise. Aim, Aim for, for no second day to end before your eyes without your confidence. I'm van Sammy Mullery. <coughs> Forever Forest. Een van de demodrops... Uh, die uh, is gedaan... door hem bij NHPOP. Dus uh, dan weet je dat ook. Komt er nog een, als het goed is. Maar dan moeten we opschieten. Penthouse uh, hoorde je ervoor met... Uh, I'm not your honey bunny of bunny honey. Dank weer voor de gezelschap. Yeah. Het was weer gezellig. Ja, uh, want uh, de, er is uh, weer een tijd van komen en gaan. Ja. En voor jou is die tijd gekomen. Komen. Oh, uh, yeah. Low Edict Sound System is dit met Circles. I'm overthinking.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 Van een Nederlandse Indieband. Dit is nog het oude materiaal, maar hoogstwaarschijnlijk het nieuwe is onderweg. Publiek geheim sluit deze 3 Noord-Holland voetbal af met de Metro Noord. Dag hoor! Tot in de hemel I'm the Zuiders. Zou ik niet kunnen ontmoeten met de Noord-Zuidlijn? Of in de buurt ernaast? Dat kan ook. Ik hoef niet met de Noord-Zuidlijn. Die door Zuid nou dichterbij. Ik blijf liever aan de zonzijde van het eind. Ik hoef niet met de Noord-Zuidlijn.